Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Paars kabinet kan niet vanwege te weinig steun in de Eerste Kamer... zegt VVD-leider Rutte. Scheidend Kamervoorzitter Verbeet wil het voortouw nemen bij de formatie. En het luchtruim wordt anders ingedeeld. Hard nodig tegen de filevorming in de lucht. Bewolkt met af en toe zon. De kans op een bui is klein vanmiddag. 22 graden aan zee, 27 in het zuidoosten van het land... Vanavond wisselend bewolkt, maar vannacht dan neemt de bewolking toe... en dan gaat het morgen vanuit het westen regenen. Morgenmiddag wordt het dan droger en breekt de zon soms nog even door. Het wordt wel wat frisser morgen, maximaal rond 19 graden. Als het aan de VVD ligt, komt er geen paars kabinet van D66, VVD en PvdA. Niet alleen omdat het inhoudelijk heel ingewikkeld is... maar vooral om een heel andere reden. Wilma Borgman in Den Haag vertelt over welke problemen de VVD ziet als hij zou gaan regeren met de Partij van de Arbeid en D66. Bij de VVD noemen ze dit weekend uh, vooral het feit dat zo'n paars kabinet... zonder het CDA in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Volgens de meest recente peilingen heeft uh, zo'n kabinet in de Tweede Kamer... wel een meerderheid, maar ja, uh, wetgeving moet ook door de Eerste Kamer... worden goedgekeurd en daar heeft deze combinatie in de huidige situatie... 35 van de 75 zetels. En de Eerste Kamer wordt pas in 2015 opnieuw gekozen. En uh, dat betekent dus dat zo'n paars kabinet, D66, VVD... en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 Uit beeld. Ja, en zo wordt er een mogelijke coalitie van het lijstje coalities afgestreept. Ja, maar Wilma, de coalitie die op dit moment demissionair is, die heeft ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Sterker nog, PVV zat volgens mij in 2010 niet eens in de Kamer. Dat klopt, en in de Eerste Kamer hadden ze, had de huidige coalitie inderdaad de steun nodig van de SGP... die niet in het kabinet zit om wetsvoorstellen erdoor te krijgen. Nou, hardop willen ze dat niet zeggen, maar uh, het komt niet zeggen dat het vervelend is. Maar zo'n situatie komt de daadkracht van een nieuw kabinet niet bepaald ten goede. Uh, en dat zegt Stef Blok, en hij is de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en de campagneleider. Wat in ieder geval cruciaal is, is dat een nieuw kabinet ook echt door kan pakken. Nederland heeft eh, maatregelen nodig om uit de crisis te komen. En daarom vinden we het van groot belang dat er ook in de Eerste Kamer een eh, meerderheid is. Gedoogconstructie kan werken, maar cruciaal is, het gaat om de meerderheid. Tot 2015 zijn er geen uh, verkiezingen voor Provinciale Staten... en dus voor Eerste Kamer. Dus een kabinet dat in de Tweede Kamer een meerderheid zou hebben... maar niet in de Eerste Kamer loopt een groot risico... dat er ontzettend veel wetten tot 2015 niet van kracht kunnen worden. En dat zou echt slecht zijn voor Nederland. Een ja, gedoogconstructie wordt dus niet per se afgewezen. Maar liever zien ze bij de VVD een stabiele, stevige meerderheid... Uh, met ook zo weinig mogelijk partijen. Ja, geen VVD, PVDA D66 dus voor de VVD over links met SP al helemaal niet, nee. wil je er helemaal niet aan denken. Nou ja, zij niet. Uh, nee, nee, precies, dat bedoel ik. Maar wat blijft er dan nog over? Nou ja, als het alleen om getallen gaat, uh, om de vraag of een bepaalde combinatie gewoon in zetels een meerderheid heeft, dan kan er nog wel van alles, dus dan zou ook nog links kunnen, dan zou rechts uh, in theorie kunnen, maar als je dan kijkt naar de voorkeuren van partijen, of juist de coalitie die ze afwijzen, dan blijft er toch een heel kort rijtje over. En Paars gaat daar nu ook weer vanaf, omdat de VVD dat niet wil. Um, en op basis van de huidige peilingen, dat moeten we er nog steeds weer bij zeggen, want woensdag. Weten we het allemaal pas echt. Dus dit blijft speculeren. Maar toch, um, op basis van de cijfers van nu lijkt het redelijk onvermijdelijk dat VVD en PvdA gaan samenwerken. En de grote vraag is dan welke de partij er dan voor de meerderheid gaat zorgen. Nou, de VVD wil dus heel graag het CDA erbij. Um, inhoudelijk is dat een logische partner. Maar het is ook fijn dat er niet twee concurrenten van de VVD in de oppositie zouden zitten. Het CDA heeft ook al gezegd dat die stabiele, stabiele middencoalitie er moet komen. Dus uh, VVD, PvdA en CDA of.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 Verbeet heeft de fractievoorzitters uitgenodigd... omdat die na de verkiezingen niet meer naar de koning ingaan. Eerder dit jaar besloot een meerderheid... dat de Tweede Kamer voortaan de eerste stappen zet... bij de kabinetsformatie. Dan naar Londen. Er lijkt iets gaande te zijn bij het huis... waar de slachtoffers van het drama aan het meer van Annecy woonden. Het meer van Annecy in Frankrijk. Drie Britse familieleden werden vorige week... in hun auto doodgeschoten bij dat meer. Twee meisjes overleefden het drama... Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, het gezin komt uit Claygate, dat is even ten zuiden van Londen. Wat gebeurt daar momenteel? Ja, op dit moment staat daar een grote vrachtwagen voor de woning. En daarop staat in grote letters Bomb Disposal Unit. De Explosieve opruimingsdienst is dus uh, gearriveerd. Nou, het enige dat we op dit moment weten... is dat er verdachte substanties zijn gevonden in de woning. Genoeg reden voor de Britse politie om de wijk te ontruimen. De buren hebben ook hun woningen moeten verlaten. En zojuist is bekend geworden dat de politie... het gebied dat nu ontruimd wordt, uh, dat dat uh, groter is gemaakt. Ja, de politie lijkt dus geen enkel risico te willen nemen. Verdachte substanties? Gevonden explosieven mogelijk dus? Ja, uh, we weten niet wat voor uh, substanties het gaat. Uh, de, de woning wordt al sinds zaterdag uh, uitgekampt. Op zoek dus naar enige aanwijzing die het kan vertellen... over een motief achter de brute moorden. Ja, vandaag werd dus die ontdekking gedaan van die verdachte substanties. Dat dus reden gaf om de uh, explosieve opruimingsdienst in te roepen. Uh, ja, de manier waarop de familieleden om het leven zijn gebracht... Ja, dat lijkt op een professionele liquidatie. En de Franse autoriteiten willen dan ook echt alles weten van de persoon... Leven van deze familie. En vandaar dus dat deze woning echt tot een, een, een minitieus wordt uitgekomen. Heeft de politie nog meer bekendgemaakt om, omtrent deze zaken, Arjen? Uh, de dochter, de zwaargewonde dochter Zanaip, die is uit coma gekomen. Daar werd ze kunstmatig in gehouden. Ze was zwaar rondgeraakt, er uh, zat ook een kogel in de schouder. Ze was uh, in elkaar geslagen, ze had ook uh, uh, verwondingen aan haar hoofd. En de politie hoopt nu, uh, het is nog te vroeg om uh, haar te ondervragen... maar dat ze hoopt als ze beter wordt dat zij misschien enig licht kan geven... op wat er nu precies is gebeurd ja, vorige week. Dat was een zwaargewonde meisje van zeven, een kind van ja. vier. Dat zusje, dat daar hebben ze uh, niks van kunnen horen wat... Uh... Wat Die is ondervraagd en daarvan heeft de Franse politie gezegd: daar hebben we eigenlijk niks uh, bruikbaars uitgekregen. Die heeft ook helemaal niet gezien wat er gebeurd is. Arjen van der Horst, dankjewel. Dit is het nos UL, het door Meegens. Terug naar nieuws van Nederlandse bodem. Of liever gezegd, Nederlandse lucht. Geen files meer in de lucht is het streven van het demissionaire kabinet. Het heeft een plan gemaakt waarin het Nederlandse luchtruim anders moet worden ingedeeld. En dat is dan weer hard nodig, omdat dat luchtruim een van de drukste van Europa is. Contact met uh, Evert van Zwol, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemiddag, meneer Van Zwol. Goedemiddag. Files in de lucht, is het zo erg? Ja, af en toe wel. En ja? dat, is, uh, dat is iets van, van alle tijden, overigens. Maar dat, uh, naarmate het drukker wordt uh, in Europa in de lucht, uh, neemt, dat, uh, neemt dat toe. Ja, en dan is er een plan om te zorgen dat dat minder gaat worden. Dat ja. vliegtuigen niet op elkaar hoeven te wachten. Dat klopt, dat is een goed idee. Ja, wat houdt dat plan in? Nou, de details daarvan zijn absoluut nog niet bekend. Maar het, het, het begint met een visie natuurlijk, wat je, wat je wilt. En uh, ik denk dat het heel interessant is vooral om te zien dat men eens heeft gekeken van... wat hebben we nu? Hoe lang hebben we dat al? Waar komt dat vandaan? En dat, dat gaat echt terug naar de jaren 50. Ja. En, en waar moet dat naartoe? Uh, uh, ik, ik zal u een praktijkvoorbeeld geven, omdat het aanspreekt. Als je door de week gewoon overdag vanuit het zuiden Nederland nadert... Dan, en je wilt naar Schiphol vliegen, dan kan dat. Dan moet je of helemaal uh, naar het oosten, naar Winterswijk... Mm -hmm. of je moet helemaal naar het zuidwesten, naar Zeeland. En vanaf die uh, kanten uh, vlieg je dan het land uh, binnen. En waarom is dat? Waarom kan dat niet gewoon over het zuiden, over, de, over Eindhoven? Dat, dat heeft bijvoorbeeld te maken met, met de inrichting van het, uh, van het uh, luchtruim. Een deel is voor de, zeg maar, de burgerluchtvaart en een ander deel is voor de militairen. Aha. En door de week uh, is dat voor een groot deel voor de, voor de militairen. Dat is natuurlijk heel inefficiënt. De vliegtuigen van tegenwoordig die kunnen, uh, die kunnen heel veel, ook, ook met, met, met glijvlucht en dergelijke, die discussie uh, wordt ook vaak gevoerd, daar zijn wij op zich helemaal klaar voor, maar het heeft eigenlijk alles te maken met capaciteit. We hebben gewoon meer ruimte nodig... om op een efficiënte manier van de A naar B te kunnen vliegen. En houdt dat plan nu in dat, uh, dat dat verbod om te vliegen... in, in militaire luchtruim, dat dat komt te vervallen bijvoorbeeld? Ik denk dat je daar een herinrichting gaat krijgen. Maar een andere, wat natuurlijk ook interessant is... een, een luchthaven als Eindhoven zelf ook... die is ook wat aan het groeien de laatste tijd. En, en, en ook dat heeft dan zijn ruimte nodig. En je moet proberen om die stromen die van en naar Eindhoven gaan... de stromen die van en naar Schiphol gaan... om die op een goede, efficiënte manier uit elkaar te houden. Want dan ja. hoef je dus niet op elkaar te wachten. En daar zal nog een hoop werk voor gedaan moeten worden. Maar het is wel heel goed dat, dat dit onderwerp... eens even prominent op de agenda wordt, uh, wordt gezet. Want er wordt veel over gepraat, al jaren. Ook de afstemming binnen Europa en dergelijke... Af en toe worden er kleine stappen gezet en gaat het de goede kant op. Ik zal niet zeggen dat er niks gebeurt. Mm -hmm. Maar het gaat relatief langzaam en er is nog heel veel werk te doen. Maar betekent het dat uh, toestellen die naar Schiphol gaan... of Eindhoven of Lelystad... dat die wat meer door elkaar gaan vliegen dan in de toekomst? Is dat de bedoeling? Nou, je wilt, als je door elkaar vliegt, gaat dat ten koste van de capaciteit. Je wilt eigenlijk een stroom hebben die, die heel duidelijk gespecificeerd is. dit is allemaal wat naar Schiphol gaat. En dan liefst natuurlijk ook, mm -hmm. ook vanuit het zuiden. Dat voorbeeld wat ik net, uh, net ja. aan, uh, aanhaalde. Maar dan wil je bewijzen... 30 kilometer daarnaast parallel hebben een stroom met het verkeer wat naar Eindhoven kan, wat elkaar niet in de weg zit. Dan heb je natuurlijk ook nog het vertrek. Want het, het mag verkeer. niet gevaarlijker worden natuurlijk. Nee, het, kijk, als je het, ruim, het luchtruim uh, zeg maar groter maakt, meer capaciteit, en je, en je, en je, en je, en je vult dat op dezelfde manier als wat je nu doet, met alles min of meer heel onherbiedig gesproken, kriskast door elkaar, uh, uh, dan is dat complex. Het is natuurlijk niet, het is niet onveilig, maar je wilt ook nog eens een keer proberen door die stromen uit elkaar te houden, dat je het overzichtelijker houdt en daarmee ook nog eens een keer de veiligheid ...een boost geeft. Want dat kan altijd beter nog. En wanneer zijn dan de files opgelost? Nou ja, wat mij betreft, wat mij, wat mij betreft morgen. Maar dat is niet, niet realistisch. Want Nederland is een klein land. Je hebt natuurlijk heel veel afstemming... ...ook met de, met de om ons heen liggende landen nodig. Ja. Maar laten we zeggen dat we, dat we daar als we daar vandaag mee aan de slag gaan... ...dat we dan volgend jaar of het jaar daarna hebben we al best wel resultaten bereikt. Evert van Zol van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan hoor. Dag. De Iraakse vicepresident Hashemi heeft vanuit Turkije gereageerd op het doodvondst dat gisteren tegen hem is uitgesproken. Volgens de soenitische Hashemi zit de sjiitische premier Maliki achter wat hij noemt het dictaat aan de rechters. In de gevangenissen van Maliki zitten tienduizenden onschuldigen, zegt Hashemi. Hij herhaalde vanuit Turkije, waar hij heen is gevlucht, dat er sprake is van een politiek proces en riep de Iraakse bevolking op zich te verzetten tegen Maliki. Hashemi werd bij Verstek veroordeeld voor het leiden van doodzeskaders. Die zouden tientallen overwegend Sjiitische politieke tegenstanders uit de weg hebben geruimd. Sport. Dwight Tindalli zet zijn loopbaan voort bij Swansea City. De voetballer ondergaat vandaag de laatste keuring bij de Premier League club uit Wales. Daarna tekent de verdediger een contract voor een jaar. Tindalli zat zonder club, zijn contract bij FC Twente werd niet verlengd. Met Twente werd Tindalli in 2010 landskampioen. Swansea City is de ploeg van de Deense trainer Michael Laudroep. Tindali wordt ploeggenoot van onder andere international Michel Vorm. Ranomi kromovi heeft de training hervat. De tweevoudige Olympisch kampioen van Londen liet na de Spelen in het ongewisse of en wanneer ze weer zou gaan zwemmen. kromovi Jojo overwoog een jaartje vrij af te nemen, maar dat heeft ze uit haar hoofd gezet.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 De coach Jaco Verharen heeft al gezegd dat hij verwacht dat het WK in Barcelona volgend jaar het eerste grote doel weer is voor Chrome Jojo. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Paars kabinet heeft te weinig steun in de Eerste Kamer, zegt VVD-leider Rutte. De scheidend Kamervoorzitter Verbeet wil na woensdag het voortouw nemen bij de formatie. En het luchtruim wordt anders ingedeeld en dat is hard nodig tegen de filevorming in de lucht.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De doe- en Ruil-Economie staat straks centraal in onze serie... gesprekken over het Nederland van 2025. Na half twee is het stand.nl. En ook deze week daarin nog steeds politieke partijen. Heeft alles te maken met de verkiezingen natuurlijk. Vandaag is dat de PvdA. We ontvangen Hedy Dancona straks vanaf half twee. En dat is een partijprominent natuurlijk van de PvdA. Dus de stelling is ook op die partij gebaseerd. En uh, welke partij u ook aanhangt, we zijn gewoon benieuwd naar uw, uw mening...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 En vandaag gaat het over de do- en ruileconomie. De rol van de overheid is aan het veranderen. Die moet minder bureaucratisch worden. En er wordt flink gesneden in het eigen personeelsbestand. Bovendien moet de overheid bezuinigen, bezuinigen en nog eens een keer bezuinigen. Dus burgers bemoeien zich steeds nadrukkelijker met de oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ik ga erover praten met Willemijn Verloop, initiatiefnemer van Social Enterprise NL. We kennen haar ook als oprichter van Warchild. Dag mevrouw Verloop, goedemiddag. Goedemiddag. En aan de telefoon is ook Annette Dulle, initiatiefneemster van de Keep It Clean Day. Dat is een voorbeeld van een initiatief waarbij burgers zelf het heft in handen nemen. En ook de spons en de bezem, als het goed is. Uh, ze gaan namelijk op één dag Nederland helemaal proberen op te ruimen. Mevrouw Dulle, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Waarom is het nodig eigenlijk, een Keep It Clean Day? Nou, omdat je merkt dat uh, wij lijken heel erg schoon hè? en dat. Dat is hartstikke mooi, hoe ons hele systeem is ingericht. Maar dan kom je erachter dat er nog 250 miljoen euro per jaar structureel wordt uitgegeven aan zwerfafval. Dus alles wat naast de prullenbak ligt. Ja, en in een tijd van bezuinigen en ook met waar duurzaamheid eh, prominent aan top staat, lijkt het mij heel handig dat we dat zelf eens op gaan ruimen. En hoe krijg je mensen zover om dat te doen? Want die gooit in eerste instantie ook allemaal op straat natuurlijk, diezelfde mensen. Ja. Ja, dat klopt. Er is 39% die toegeeft dat ze dat doen. Dat is wel heel, heel leuk. Maar dan is er 70% die daar dan niks van durft te zeggen, maar zich wel ergert. En vooral die laatste groep, uh, ik denk dat die heel erg enthousiast zijn over Keep It Clean Day. Omdat we nu een, een manier gevonden hebben, en dat is ontstaan in Estland al in 2008... dus wij zijn absoluut niet de eerste, waarin je een collectieve kracht inzet... en daardoor met elkaar een verbinding vindt en zegt, nou, wij gaan dit gewoon doen... En ja, dat spreekt mensen aan. En vraagt... Maar dat ze ook vrijheid vinden. Ja, u, u vraagt ook bijdrage aan een, aan een bedrijf, hè? Nou, wij vragen expertise. Wij werken zonder budget. Maar natuurlijk kosten dingen wel geld. Want zo werkt het nou eenmaal in dit systeem. En uh, wat wij zelf uitgeven, nou dat zijn treinkaartjes en uh, telefoonkosten en dat soort dingen. Maar wij vragen bedrijven om mee te doen en hun expertise te delen. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de dopper. Dat is een, een flesje wat uh, de ples, plesjes van water vervangt, zodat je gewoon zelf kraanwater kunt bijtappen. En die hebben voor ons een keep it clean day flesje gemaakt. Maar ook overheidsinstanties doen mee en uh, ja, die, iedereen helpt echt vrijwillig en vanuit eigen talent mee om dit waar te maken. Ja. Hoe weet u nou of het een succes wordt? Ik heb geen idee. Dat weet je niet. Dat is dus dat is de, de magie die erbij hoort. En dat is het risico dat je neemt. En, maar zoals het er nu voor staat, gaat het wel een succes worden. Er zijn tachtig gemeenten die hebben zich aangesloten ondertussen. Allemaal vanuit een andere insteek georganiseerd, maar wel op vrijwillige basis. En uh, ja, en ondertussen stroomt het ook in de media, uh, ja, rumoert het rond. Ja. Dus ik, uh, fingers crossed, ja. en gewoon doen. Ja, en wat is er anders aan Keep It Clean Day dan andere dagen waarop wordt opgeruimd? Nou, dit is een grassroot-initiatief. Dus dat houdt in dat dat vanuit de burgers ontstaan is. En waar ook altijd met no-budget of low-budget gewerkt wordt. En uh, overheidsinstanties, of Nederland schoon en gemeenteschoon, schoon... die ons allebei wel heel goed helpen... die krijgen natuurlijk uh, subsidiegelden. En dat, dat gaat in de miljoenen zitten. En, uh, en dat is een top-down-organisatie. Dus dit is, ja. uh, dit is een hele andere manier. Ja. Ja. Het zit hem toch voor een deel ook in de mentaliteit. Hè? Want dat kan je dan doen een ja. jaar lang, uh, euh, uh, uh, één dag in het jaar uh, met z'n allen alle de handen uit de mouwen steken en de boel weer een beetje opruimen. Maar ik was bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen in Londen... daar hadden ze heel veel vuilnisbakken weggehaald... vanwege, uh, nou ja, mogelijk dat daar bommen dan ingestopt worden. En het was verrassend hoe schoon het daar op straat was. Ongelooflijk. Ja, ze experimenteren daar nu ook meer mee. Vooral in natuurgebieden om vuilnisbakken weg te halen. Want het schijnt dat mensen dus als hun vuilnisbak staat, daarnaast het afval leggen. <laughs> en uh, dat is heel wonderlijk. <laughs> ja, nou goed, die uh, keep, it, uh, keep It clean day is al een succes in, in andere landen. Dus jij dat ook al, wanneer gaat het hier in Nederland ja. gebeuren? Op vrijdag 21 september is het uh, dus in heel Nederland Keep It Clean Day... en wij hebben bewust de organisatie heel simpel gehouden... zodat mensen ook, als ze van huis naar hun werk gaan... gewoon op kunnen ruimen wat ze tegenkomen. Dus het hoeft niet heel groot te zijn. Je hoeft niet uren in de bosjes om, om van alles te zoeken. Dat mag wel... Maar uh, laten we vooral inderdaad beginnen bij de eerste stap... zodat ja. we dit ook vaker doen en het een normale handeling wordt. Vrijdag 21 september uh, kan niemand meer ontgaan zijn. Hartelijk dank dat u even naar de telefoon kwam, Annette Dulle. Graag gedaan. Dan naar uh, Willemijn Verloop en intussen is de lijn met uh, Amsterdam hersteld, uh, begrijp ik. Dus we kunnen ook een beetje op een uh, op goede kwaliteit met elkaar praten. Mevrouw Verloop, goedemiddag nog een keer. Goedemiddag. Kijk, dit klinkt veel beter. Uh, u, u bent ook begonnen aan een nieuw project, hè? Social Enterprise NL. Wat is dat? Dat is een organisatie die eigenlijk het sociaal ondernemerschap in Nederland wil stimuleren. Die veel meer sociale in innovatie in Nederland wil zien. Veel meer ondernemers die oplossingen voor maatschappelijke problemen eh, ontwikkelen. En daarin lopen wij in Nederland achter bij een heleboel van ons omringende landen. En ook ons land heeft dat ontzettend hard nodig. Dus wij willen een platform creëren om al die sociaal ondernemers samen te brengen. te ondersteunen en te zorgen dat er een vruchtbaar ondernemersklimaat voor dit soort ondernemingen in Nederland gaat ontstaan. Maar eh, ondernemers willen toch ook vooral geld verdienen. Ja, sociaal ondernemers zijn ondernemers die in eerste instantie een maatschappelijke doelstelling hebben, net zoals goede doelen dat hebben. Die zeggen we willen een maatschappelijke uitdaging eh, of probleem oplossen, maar ze doen dat binnen een private onderneming, dus door diensten of producten te leveren binnen een, een zeg maar wat wij een commercieel businessmodel zouden kunnen noemen. Met dat verschil dat zij niet alleen financiële winst nastreven, maar met name sociale winst. Maar als ze geen geld verdienen, kunnen ze niet bestaan. Dus het is eigenlijk een subsidie onafhankelijke manier om sociale problemen op te lossen. Dus ja. zou ik misschien heel simpel kunnen stellen. En dat platform, u wilt eigenlijk al die mensen die daarmee bezig zijn... en die, de, die daar wat inzien en die idealen hebben, die bij elkaar brengen? Nee, dit is niet nieuw, dit bestaat al vele jaren in vele landen... maar in Nederland kom je het te weinig tegen. Er zijn een aantal fantastische sociale ondernemingen in Nederland... maar vaak is er onbegrip, want uh, ja, caritatief begrijpen we... en commercieel ook, maar alles daartussen vinden mensen moeilijk om te begrijpen. Een BV die iets maatschappelijks wil bereiken en soms zelfs wantrouwen. Ondernemingen ja. die, die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt... aan het werk willen hebben, helpen binnen... Hun bedrijfsmodel. die worden soms een beetje wantrouwig aangekeken. van dat zal wel uh, uitbuiting zijn ja, of precies, zo. Ja. Dus we moeten echt een soort mindshift doormaken in Nederland. dat dat heel goed samen kan. Hoe kan het dat? Want dat, dat, dat, dat dacht ik ook gelijk. Nou ja, goed. Dat, uh, dat ik ook zeg van. Hè, ondernemers willen toch vooral geld verdienen, denk je dan. Uh, dat, dus dat zit in ons hoofd ook. Dat zit in ons hoofd. Kijk, ik. ondernemers zijn uiteindelijk mensen. die heel goed uh, zijn. en lef hebben. en durf hebben. om nieuwe dingen te ontwikkelen. En als we. nieuwe sociale oplossingen willen ontwikkelen. voor, voor problemen. die waar overheid niet de laatste jaren en eigenlijk altijd al niet mee goed mee uit de voeten is gewoon, Of het nou gaat over milieu of het gaat om mensen betrekken bij de samenleving. Daar heb je dat ondernemerschap heel erg voor nodig. Alleen niet het ondernemerschap alleen gericht op financiële winst... maar gericht op winst voor iedereen, op winst hmm. voor mensen en voor milieu. Vindt u wel in principe dat de overheid het zou moeten doen? Uh, of of nou, eigenlijk toch ook al niet? Ik vind dat de overheid in ieder geval, in dit geval kansen kan creëren voor die sociaal ondernemers en het ze makkelijker kan maken om eh, te ondernemen. Op dit moment kan, is de overheid meer een remmende kracht voor dit soort ondernemers dan dat het ze stimuleert. En ik denk dat nieuwe oplossingen, en dan, dat noem ik dan sociale innovatie, dus nieuwe oplossingen vinden voor grote sociale problemen, dat moet je ook bij burgers zoeken. En daar moet je ondernemerschap in stimuleren. En de, de oplossingen die daar gevonden worden, worden heel vaak ook toegepast weer in het, het meer commerciële bedrijfsleven of in het, in binnen de overheid. Dus het gaat om dat je die innovatie wil aanzwengelen. En mm. En daar kan de overheid zeker een rol spelen. Maar goed, u zegt eigenlijk van uh, wij, de burgers met z'n allen, uh, organisaties, bedrijven, uh, die, die gaan dan eigenlijk dingen oplossen die de overheid zou moeten doen, die laat dat uh, zitten. En u zegt eigenlijk op de, op de, als, als, als, als kerst op de taart gaat de overheid ook nog eens een keer uh, tegenwerken. Nou, ik zeg niet dat de overheid het zou moeten doen. Ik bedoel, De discussie welke rol er precies bij de overheid ligt en niet bij de overheid ligt, kun je rond dit onderwerp voeren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat, je, dat, dat als je om je heen kijkt in de wereld, dat vernieuwende oplossingen vaak door individuen ontwikkeld worden. En heel vaak vanuit ondernemerschap komen. Dus ik denk dat je gewoon moet zorgen dat er in Nederland... wij zijn hartstikke ondernemend in dit land... we zijn ook hartstikke maatschappelijk betrokken. Dus die combinatie moet je stimuleren... om te zorgen dat er steeds weer nieuwe oplossingen worden gevonden... Mm. om de, de uitdagingen die wij in onze samenleving zien op te lossen. En natuurlijk heeft, heeft iedereen daar baat bij. En, en hoe zou de overheid dan mee kunnen helpen? Nou, de overheid zou bijvoorbeeld eh, kunnen zorgen... dat ze in, in het kader van aanbestedingen... via het vergemakkelijken van regelgeving... of bijvoorbeeld door het creëren van een aparte juridische entiteit... zoals veel landen om ons heen hebben... tussen de BV en stichting in. Dat levert allerlei problemen voor dit soort ondernemers op... Eh, in welk soort regime ze vallen. Er zijn allerlei simpele, relatief simpele methoden... die de overheid zou kunnen inzetten... om dit soort ondernemerschap te stimuleren maar dat Dus inderdaad belastingmaatregelen? Bij, ja, bij, bij fiscale vervolgens? maatregelen. Ja, zie. Ja. In Engeland wordt dat heel veel gebruikt. Uh, aanbestedings... in, in Engeland gaan ze heel ver, geloof ik, hè, in... daar, op dat punt. Ja, in Engeland zijn ze al tien jaar hiermee bezig. En daar ze hebben ze en twee verschillende aparte juridische entiteiten voor dit soort ondernemingen. Ze hebben hele goede aanbestedingsregels waar de, de so sociale aanbieder altijd voorrang heeft. Ook al is het de kleinste en, en niet de goedkoopste. Op het moment dat het gaat om ook het betrekken van, van mensen in de maatschappij en, en, en, en, en geen schade aan milieu, zie je dat dat soort ondernemingen de kans te dus in Engeland gaan ze er heel ver in. En daar is die social enterprise sector ook echt een, een, een sector van enig formaat. En in Nederland herkennen we het bedrijfsmodel nog niet. Dus we hebben echt wel een aantal stappen te maken ja. hier. Maar begreep ik dat ze in Engeland ook zelfs slapende rekeningen geld van af gaan halen? Uh, dit jaar heeft, um, uh, hebben, heeft Cameron besloten om iets op te richten. Dat heet uh, Big Society Capital. En dat is een groot fonds waarin ze sociale social enterprises willen financieren. En daarvoor hebben ze het geld van de slapende rekeningen in Engeland uh, gebruikt... Thank <laughs> you. 400 miljoen pond. En daar hebben de high street banks nog 200 miljoen bijgelegd... om daarmee een groot fonds te creëren... om te investeren in dit soort social enterprises. Ja, ja. dus daar zijn ze echt de tijd voor uit. Als je ja, het nou, met nou, hier. Zij geloven dat de maatschappelijke oplossingen daar vandaan komen. En ze geloven ook dat de sociale cohesie in de maatschappij moet komen... van mensen die voor elkaar zorgen... en daar niet alleen afhankelijk zijn van subsidies... maar daar ook eigen ondernemende modellen in de gemeenschap creëren. Die community interest companies in Engeland. Daar zie je heel vaak in een soort gemeenschapsprojecten... die hun eigen broek ophouden, maar daarmee werkgelegenheid creëren... Voor allerlei mensen die anders buiten de boot vallen. Ja. Er zijn natuurlijk al genoeg voorbeelden van ook Nederlandse sociaal-enterprise bedrijven. Ja. Kunt u ze een paar noemen? Nou, welke heel bekend zijn. Uh, of bekend, uh, Valid Express is al heel lang bezig in Nederland. Dat is een couriersdienst voor mensen met een lastig lichaam. Uh, restaurant 15 is een van de HORECA-voorbeelden. Mensen die, die buiten de arbeidsmarkt staan, in de HORECA aan het werk krijgen. Van, van Jamie Oliver. Van van Jamie Oliver ja. die zit ook in Londen en in, en, en in Sydney. Uh, maar je hebt ook ondernemingen zoals. Um, uh, uh, uh, van de, kan je, ik probeer even te bedenken. Wheels for All is er eentje. Okay. Een, een autodeel uh, initiatief. Je hebt een heleboel van die car share initiatieven. Die zeggen minder auto's op de weg. En meer delen. Waarom moeten we allemaal eigendom hebben? Waarom kunnen spullen niet beter delen? Zorg voor Elkaar Het is een online platform. Om te zorgen dat mensen uh, weer gaan zorgen. Buurtzorg zal groeien. Die zorgt dat er weer lokaal, regionaal gezorgd wordt. En, en kleinschalig met kwaliteit. En je hebt Triodosbank, Die in de bankensector mm -hmm. natuurlijk... Een social enterprise is. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Ja, ik, ja. ik ga helemaal stotteren van de ja. voorbeelden die ik graag zou willen vertellen hier. Ja, nee, er gebeurt dus al genoeg, maar nog te weinig, zegt u. Nou, nog te weinig. Het, ik denk voor een land als Nederland zou het veel groter moeten zijn, deze sector. En ik denk ook dat de ondernemingen die er zijn, vaak moeite hebben met groeien, omdat ze moeite hebben om aan kapitaal te komen. Omdat er in Nederland nog heel weinig eh, talentvolle ondernemers deze sector in willen. De universiteiten doen er nog helemaal niets aan. Er wordt heel weinig opleiding gegeven. Dus onderwijs zou, zou, zou mogelijkheid liggen? Er kan van alles gebeuren in, in in, in, in investeringskapitaal, wat, wat geduldiger groeikapitaal... Het is dat ondernemingen groeien minder snel dan de meeste ondernemingen... die alleen op geld gericht zijn. En het, het is natuurlijk moeilijk om sociale impact goed te meten. Maar we moeten ook gaan investeren in social impact. En daar zal de financiële wereld ook een stapje in moeten maken. Er zijn een aantal knoppen, noem ik het maar even, die om moeten... om het voor deze sector makkelijker te maken om te groeien... en een veel grotere maatschappelijke impact te creëren. Ja. Social Enterprise NL, een nieuw project van Willemijn Verloop. Hartelijk dank dat u er even over wilde vertellen. Graag gedaan. Dag. Zometeen is het Stand.nl. Uh, we hebben vandaag de PvdA in de schijnwerpers staan. En Hedy Dancona, nou, die heeft ongeveer alles gedaan binnen die partij. Die gaat met ons meepraten. En de stelling waarover we ook graag uw mening willen horen, luidt als volgt. Linkse kiezers moeten de kans grijpen om de PvdA de grootste te maken. Bent u het daarmee eens of oneens, laat het vooral weten via de bekende kanalen. Gaan we zometeen allemaal doen, na het nieuws met Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Britse politie heeft in de buurt van Londen de straat afgezet... waar de slachtoffers woonden van het drama aan het meer van Annecy. Bomexperts zijn ter plaatse. We zijn bezorgd over enkele voorwerpen die we hebben aangetroffen in het huis, zegt de politie. Het is niet bekend om wat voor voorwerp het gaat. De Paralympische sporters zijn weer in Nederland. De ploeg landen in Rotterdam waar de sporters werden opgewacht door familieleden en fans. De medaillewinnaars worden morgen door het kabinet en door noc nsf gehuldigd in de Grote Kerk in Den Haag. En de uitvinder van de laptop is overleden, de Brit Bill Mogridge. Hij ontwierp in 1979 de Grid Compass, de eerste kleine computer... waarbij het scherm aan het toetsenbord was vastgemaakt. Het apparaat werd in de jaren 80 gebruikt... door onder meer de ruimtevaartorganisatie NASA en het Amerikaanse leger. Bill Mogridge leed aan kanker, hij was 69. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Jurgen van den Berg. In aanloop naar de verkiezingen van woensdag praat ik met de partijprominent over hun politieke partij. We hebben we vorige week ook al gedaan. Vandaag is dat Hedy Dancona van de PvdA. We kleden eigenlijk alle mogelijke functies binnen die partij. Eerste kamerlid, minister, staatssecretaris, Europarlementariër ook heeft in het partijbestuur gezeten. De PvdA is vanuit een diepdal bezig aan een beklimming naar misschien wel de top.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 Dat was Diederik Samson en ik ga praten dus met Hedy Dancona. Mevrouw Dancona, ik begrijp dat u één joker in wil zetten... wat betreft de functies die ik heb genoemd net. Welke klopte er niet? Uh, ze klopten allemaal, behalve dat ik nooit lid geweest ben van het partijbestuur. Ah, kijk, ik dacht het al. Ik dacht het gewoon. Maar goed, die andere klopt allemaal. Goed, ja, dan zetten we daar die joker allemaal. voor in en dan gaan we naar de keuzes. Want daar beginnen we altijd mee en dan gaan we straks uitgebreid praten over die stelling. En die keuzes mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dus daar komen ze. Ik wil een kabinet waar links-Nederland zijn vingers bij af kan likken. Ja. Links-Nederland moet één blok vormen. Ja. Rutte heeft gelijk als hij zegt dat Paars praktisch uit beeld is. Nee... Met een grote zucht erbij. Uh, nou, we, we komen er zo meteen uitgebreid op terug. Dan de stelling. En ik zeg tegen onze luisteraars ook dat we graag willen weten... of u het ermee eens bent of mee oneens. U hoeft niet per se op die partij te stemmen. We zullen dat allemaal niet registreren. Dus het gaat meer om dat we met z'n allen hier lekker over politiek uh, mee uh, kletsen. Uh, stelling luidt dus. Linkse kiezers moeten de kans grijpen om de PvdA de grootste te maken. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www .nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dan komt alles keurig onder elkaar te staan. Linkse kiezers moeten de kans schrijven om de PvdA de grootste te maken, mevrouw Ancona. Bent u daarmee eens of oneens? Daar ja, ben ik het mee eens. Ik vond het uh, niet verrassend. <laughs> nee, dat neem <ken> ik aan. <laughs> maar leg eens uit waarom, want uh, er zijn er meer mogelijkheden op links. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar uh, ja, kijk, nu die strijd, uh, ik mag niet zeggen ontaard is, maar... Uh, eigenlijk nu 72 uur van tevoren neerkomt... op de keuze tussen een einde maken aan een rechtsbeleid... Um, of het veranderen in een beleid dat rekening houdt met het eerlijk delen... met het niet buitensluiten van groepen... met een actieve en, en, en positieve houding ten opzichte van Europa... Ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan te zeggen... laat in godsnaam uh, de... Uh, de Partij van de Arbeid de grootste worden... want dan is die kans het grootst... dat we eindelijk toegaan naar een wat andere samenleving... dan waarin we de laatste jaren hebben verkeerd. Maar ik moet erbij zeggen, en dat is jammer... Zeker uh, dat dat verandert ben je natuurlijk niet, want we hebben niks te zeggen over de formatie van het kabinet. Nee, nee precies, want dat is natuurlijk het heikelijke punt. Uh, en dat is ook waar natuurlijk vanuit bijvoorbeeld de SP voor gewaarschuwd wordt. Als je op de PvdA stemt, dan kan het toch maar zo zijn, of die nou de grootste wordt of niet, uh, Samson. Maar dat je uh, de VVD er toch bij krijgt. Ja, dat is dus. Maar dat is net zo goed als je op de SP stemt. Ik bedoel, het. het ik vind het het nare en rare van ons systeem uh, dat uh, de partijprominenten, de partijleiders zeggen, uh, nu zijn de nu, nu zeggen wij niks, want we laten de stemmers aan het woord en wij stemmen. En stemmen op de Partij van de Arbeid, of de SP of, de, of GroenLinks en je kunt er zomaar de VVD bij cadeau krijgen. En als, uh, als de heer Rutte zegt, uh, uh, na zijn haatcampagne en zijn achterlijke bedreigingen van het linkse gevaar nou ja, het is, het is niet te geloven, maar oké, okay. als hij zegt, het is bijna niet mogelijk om een paarskabinet te vormen, ja, dan zit dat woordje bijna ertussen. Wij hebben maar voor het afwachten wat er uit de bus komt. En ik heb dat altijd uh, onlogisch en ook stoornis. Maar u, u vindt dus dat eigenlijk bijvoorbeeld Samsung... Uh, als we dan even naar uw eigen partij bepalen, uh, uh, uh, verplaatsen, moet gewoon duidelijk zeggen van. Mijn eerste optie is de SP. Dat heeft hij ook wel gezegd, maar toch draai ik daar ook wel een beetje omheen af en toe. Uh, u wilt dat hij dat gewoon duidelijk zegt? Ja, ik wil dat, dat ze allemaal zeggen. Uh, ons kabinet wordt uh, dit en dit en dit. Dat hebben we ook in de 70 jaar wel eens gedaan. Hoor. Dan organiseerde de Partij van de Arbeid... Ik was toen nog niet zo actief in die partij... maar organiseerde schaduwkabinetten, zoals dat heette. Dat deed ze helemaal niet zo goed in de, in de uitslagen. Maar je wist wel als kiezer... als ik uh, stem op de Partij van de Arbeid, dan is dit de optie. En natuurlijk kan het dan wel eens anders lopen... Want, uh, Inderdaad, ben je afhankelijk van de uitslag. Hoe meer stemmers je hebt, hoe meer kans om je eigen optie te realiseren. Hmm. Maar ja. ik vind het zoals het nu gaat. Ja, het is grappig dat, uh, dat Ziewert van der Linde, geloof ik, iets organiseert. Die stembreker, uh, hè, komt Ja, die stembreker, ja. ja. Dan. Uh, uh, waarbij je dus als je. Uh, waarbij hij je bepaalde combinaties voorhoudt. en je, en je krijgt hier, geloof ik, op de dag dat je gaat stemmen. een, uh, een sms'je terug op welke partij je dan moet hebben. om een gewenste combinatie uh, te krijgen. Maar ik geloof daar niet zo in hoor. Ik heb aan de andere kant uh, wel eens laten uitrekenen. hoeveel mogelijke combinaties er zijn. Nou. Ja. Uh, dat, maar het zou, het zou voor mij. Uh, zou het interessanter zijn. als ik ook echt wist dat ik een links kabinet kreeg. Als ik op de grootste, wel mogelijk en hopelijk de grootste partij stil. Hoe ziet uw ideale coalitie eruit dan? Nou, ik zou me kunnen voorstellen als het om een links kabinet gaat dat we uh, dat de Partij van de Arbeid uh, dan samengaat met met de SP, uh, met GroenLinks. Uh, en eventueel met D66 nog bij. Want ja. ja, je hebt natuurlijk wel een meerderheid nodig. Maar, maar daar gaat u al op. Uh, Pechtold heeft al gezegd, nou, die combinatie ga ik niet aan de meerderheid helpen. Nou ja, dat, uh, wat ze voor die verkiezingen zeggen, ook dat. Uh, kijk, wat ze allemaal niet willen, dat heb ik al gehoord. Maar wat ze echt wel willen, daar houden ze hun mond over dicht. Laten we maar even kijken hoe de uitslag, uh, hoe de uitslag is. We hebben natuurlijk wel, en, want het wordt langzamerhand ook een beetje ridicuul in Nederland. Hoe vaak er verkiezingen zijn, we ja. hebben, wel nu is een kabinet nodig. Wat er een aantal jaren blijft zitten. Ja. Nou ja, dat is een punt. Ik bedoel, los even van al die verkiezingen. De kiezers lijken ook behoorlijk op drift. Hè? Uh, het ene moment, uh, dan, dan uh, nou, het naar twee jaar geleden. Ik bedoel, PVV werd heel groot. Uh, het is bekend uit de achterban van die PVV dat daar ook heel veel XP van de A's bij zaten. Uh, nou, die lijken nu dan weer wat terug te lopen. Nou, bijvoorbeeld de SP. Uh, uh, er gingen mensen over van de P van de naar de SP. Die lijken allemaal weer wat terug te lopen. Het, het, het is allemaal, het, ja, het is heel grillig. Het is heel grillig. Je ziet ook hoe de Partij van de Arbeid in een paar weken, uh, in de peilingen althans, enorm gestegen is... door de vitaliteit en de overtuigingskracht van Samson. Uh, zo is het nou eenmaal. Maar er zijn nog steeds, ik geloof zo tegen de 30%, die het tot op vandaag de dag niet weten. Nou, om die mensen gaat het eigenlijk. De, de 30% die aarzelt, waaronder veel jongeren. Uh, waaronder wellicht ook mensen die niet meer naar de stembus gaan laat ze nu toch kiezen voor uh, een, een, een, een ander soort van samenleving. Want weet je... Kijk, aan de ene kant... Uh, ik ben natuurlijk, een, een, doordat ik twintig jaar zo actief in de politiek ben geweest... ook een beetje een junk geworden. Ik volg al die radio-debatten en televisie-debatten... Uh, tot er een soort overdosis eigenlijk over je heen komt... en je het helemaal niet meer weet. Maar ik geloof wel dat het, uh, dat het van belang is dat toch iedereen komt... En, en, en het is moeilijk om uit, uit die wedstrijd, die idols die het langzamerhand geworden is... of Dancing with the Stars, het is moeilijk om te weten voor wat voor... Samenleving staan, hmm. die, staan die, staan die, die sprekers. Maar wat, ja. In wat voor land komen we te leven? Ja. Ik weet alleen. En, en wat, blijft er over, wat blijft er van over na die verkiezingen? Want nu beloven ze allemaal prachtige dingen. Maar straks is het 12 september geweest en dan moet het allemaal in de praktijk nog eens een keer worden gebracht. Nou ja, kijk, als je de grootste bent, en dat is natuurlijk waar. Uh, welke partij dan ook, als je de grootst bent... is de kans het grootst dat je een groot deel... van je, ver van je verkiezingsprogramma kunt realiseren. Ja, hoe kleiner je bent, uh, hoe minder gelegenheid je daarvoor hebt. En nogmaals, uh, ik ga er dan van uit dat de sociaaldemocraten... Uh, toch inderdaad staan voor het eerlijker delen dan het op dit moment gebeurt. En dat blijkt ook uit die, uit die peilingen, uh, of die, ja. uh, die voorspellingen ja. van het Centraal Planbureau. Ja, als het gaat om eerlijk delen, om het niet uitsluiten van groepen, om een positieve Europa-instelling, ja, dan moet je op de Partij van de Arbeid stemmen. Zo u, is het nou, Emma. U maar. zei net van, uh, het heeft ook vooral te maken met de energie van Diederik Samson, die, die het gewoon uh, heel goed doet. Dat moet gewoon vriend en vijand, denk ik, toegeven. Hij kwam vanuit een, uh, een positie, nou, die zag er niet heel florissant uit, en nu gaat het ineens tussen Samson en, en Rutte, zou je kunnen zeggen. Uh, peilingen spelen daar een belangrijke rol in. Ik zag Maurice de Hond vorige week op tv een uh, uitspraak doen. Die zei, ja, die Samson doet het heel goed... maar zijn nadeel is dat hij de lijsttrekker van de P van de PvdA is. Want veel mensen weten dat die partij er dus achteraan komt. En uh, nou ja, dat is tegelijkertijd dus zijn, zijn, zijn zwakte. Begrijpt u zo'n uitspraak? Nee, zelfs... Nu, um, nu jij het zo uh, goed aan me uitlegt, begrijp ik het natuurlijk niet. Want als je nu nog niet weet dat Samson daar staat voor de Partij van de Arbeid... en voor een aantal punten uh, die nu in, in het centrum van de belangstelling staan... nogmaals, uh, het is vaak moeilijk om daar een soort totaalbeeld uit te destilleren. Mm -hmm. Maar goed... Um, hij straalt iets uit uh, wat kennelijk de mensen aanspreekt en wat bij deze tijd hoort. Maar, maar, maar, uh, geen cynisme, nee. maar idealisme: dat, dat is uh, interessant. Uh, geen uh, terughoudendheid, maar vol erop in. En dat als er zoveel mensen in zo'n korte tijd uh, daardoor onder de indruk komen, ja, dan moet dat iets zijn. En het is ook iets... Ik, ik, vind, het, uh, ik vind het een ah. enorme vitaliteit nee, maar dat, dat, dat gaat zeker over de persoon, uh, Samson. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld Roemer heeft daar ook iets over gezegd... Hè? In, in navolging van die, van die uitspraak van de hond vorige week. Uh, uh, Roemer zegt ook van, ja, binnen de PvdA heb je, heb je mensen rondlopen... die uh, nou ja, een beetje op de boslijn zitten, van toch iets meer naar het midden. Uh, eh, marktwerking in de zorg, ik noem, dat noemt hij al steeds als, als, als grote uh, voorbeeld. En, en uh, die zitten wel ook in die PvdA. En die moet Samsom straks ook tevreden proberen te stellen. Ja, laat ik zeggen dat ik uh, lang geleden, want ik ben natuurlijk nu uh, al behoorlijk op leeftijd, maar toen ik lid werd van de Partij van de Arbeid, kwam ik uit de buitenparlementaire actiegroep. Uh, ik hoorde bij de feministen, ik zat bij het ja. Tien over Rood. En wat vond ik nu het interessante van die Partij van de Arbeid? Inderdaad, dat het een hele brede. Was, net zoals Labour in Engeland. Waarbij je inderdaad niet uh, over alle punten eenzelfde uh, visie hebt. Uh, ik vond het jammer, ik heb dat ook wel in het openbaar gezegd... dat de Partij van de Arbeid niet bij dat lenteakkoord zat... wat tegenwoordig Koendoes uh, akkoord rente ja. heette. Maar dat vond ik jammer. Wat geeft dat? Ik bedoel, ik hou van een partij ondanks een aantal dingen... waar ik het misschien niet mee eens ben. Zoals je altijd van mensen of dingen houdt ondanks. En niet dankzij, want dan hou je van iedereen. Bij alle partijen zitten wel een paar goede punten. Maar dat de Partij van de Arbeid naar buiten toe uitstraalt. Dat het een partij is in discussie... waarin ik het niet met iedereen eens ben. Dat vind ik spannend en boeiend. En als je een brede en grote partij bent... stel je voor dat iedereen dan met precies dezelfde tongval... naar buiten zou treden. Ik heb daar geen zin in. Ik heb dat nooit gedaan. En ik vind dat uh, helemaal geen teken van ontrouw. Uh, maar dat vind ik eigenlijk ja, ja. Uh, zoals het hoort. U, u, hebt, u hebt ook heel lang in Europa gezeten. Dat is natuurlijk een belangrijk thema, deze verkiezingen. Wat, hoe, wat mist u in dat debat eigenlijk? als het over Europa gaat? Nou, daar mis ik veel. Uh, ik moet zeggen dat ik natuurlijk het, uh, het altijd het meest treurig heb gevonden... dat er over Europa veel te weinig wordt gesproken in Nederland. Nu moeten, uh, nu moeten de kiezers in een paar weken een achterstand uh, inhalen... die in de jaren... Um, is opgebouwd. Uh, en dat treft alle partijen, hoor. Er is een, altijd een grote verwaarlozing van dat Europa geweest. En nu moeten de mensen maar zeggen wat ze ervan vinden. Ik mis in dat debat dat het eigenlijk alleen om geld gaat. En dat is heel belangrijk. Tekorten, begrotingstekorten, wat we erbij winnen... hoe erg hoeveel het ons kost als Griekenland eruit stapt, et cetera. Ik denk dat wij eigenlijk geen andere optie hebben... dan ons als klein redelijk klein land, in dat grotere werelddeel te voegen met anderen. Want anders doen wij in een globaliserende wereld toch helemaal niet meer mee. Dan zit daar Amerika, China, Brazilië wellicht. Als wij een stem willen hebben in onze eigen toekomst... en die van degenen die na ons komen, dan moeten we in dat debat meedoen. En dat kunnen we alleen in Europees verband. En uh, er is... Er is van alles aan te verbeteren. Er is nog steeds een democratisch tekort daar. We zullen soevereiniteit moeten overdragen. Nou ja, plus, plus dat we hier natuurlijk in Nederland wat problemen hebben. Daar, daar maken mensen zich ook zorgen over, over de zorg, over de pensioenen, over het onderwijs. Noem het allemaal maar op. En die zeggen, ja, er gaat wel geld naar Griekenland en wij zitten hier met de gebakken peren. Ja, nou ja er zijn uh, ook mensen die in da dat zien, uh, zoals uh, de heer Witteveen... Um, oud-minister van de VVD, die uh, de laatste tijd nogal in de publiciteit komt. Hij is 92 jaar, maar heeft een glashelder verhaal... dat het buitengewoon moeilijk is. Hij om... zegt dat zegt het IMF moet ingrijpen, hè, de ja, Europese schuldencrisis. Ja, want hij zegt, uh, en daar heeft hij zo gelijk in... het is ontzettend ingewikkeld en lastig... En dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor al die Europese landen. Om als er in jouw land tekort aan van alles is, dan eh, bij te gaan dragen aan de nog grotere tekorten van andere landen. Mm. Daar maak je jezelf natuurlijk buitengewoon onpopulair mee. En dat is ook gevaarlijk, want populistische partijen, zoals de PVV... maar kijk eens naar Griekenland, wat daar voor een heel griezelig, ja. zwarthemdenbeweging aan het opkomen is... Dat verhaal werkt niet. En het is van Witteveen, dus heel, hij relativeert ook de noodzaak tot bezuinigingen. Interessant natuurlijk voor een VVD'er. Heel erg. Maar hij viel een veel zwaardere rol. Door het als het ware op afstand te plaatsen. En te zeggen ja. laat het, laten wij bij het internationaal monetair fonds uh, terecht Maar Want dan is het ook niet meer zo dat Nederland uh, aan Griekenland betaalt. Maar dan uh, zit de IMF ertussen. Ja, als ik begrepen. geloof eerlijk gezegd. dat uh, Hij heeft dat verhaal toen geschreven in de Financial Times. Je mocht direct op bezoek komen. heeft hij ook gedaan met mevrouw Lagarde van het IMF. Ja. En ik begrijp nu dat door de rol die de Europese centrale bank uh, is gaan spelen... Toch langs en de reactie daarop van het IMF... er toch langs een omweg bij dat standpunt van Witteveen... wordt uitgekomen wellicht. En dat zou heel interessant zijn om daarover na te denken. Dus wie de leider ook wordt, Rutte of misschien wel uh, Samson... die zou dat plan uh, Witteveen misschien nog eens moeten bekijken... en, en wellicht uh, omarmen. Ja. Ik wil nog één uh, reactie aan u voorleggen. Die komt binnen op onze site. Er wordt veel gereageerd. Natuurlijk op die stelling. Hier zegt iemand, ik ben het ermee oneens. De PvdA heeft keer op keer bewijs alleen in verkiezingstijd links te zijn. Dit keer zelfs met blauwe of rode stropdas. Uh, door een echt linkse stem uh, is de SP de enige juiste keuze. Ook strategisch, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, nou ja goed. Ik heb al duidelijk gemaakt dat ik in strategie niet zo erg uh, geloof. Uh, en als je een overtuigd SP-stemmer bent... gewoon overtuigd moet je dat uh, vooral maar blijven doen. Dat is niet slecht voor links. Je, je bent links als je hoop houdt op de toekomst. Als je niet cynisch of wantrouwend wordt. Als je zegt... Het is genoeg geweest hier in Nederland. En nu het gaat om, om, om Rutte uit het torentje te krijgen. Ja, is het toch logisch dat je in die tweestrijd die nu gaande is... daartoe uh, alles op alles zet? Want ja, uh, het kan ook anders hoor. Wordt, ik ben niet zoals als Rutte die roept... Uh, nou, de hel breekt los als, als links aan de macht komt. In Nederland breekt zo gauw de hel niet los. Dus laten we dat ook een beetje relativeren natuurlijk. Maar ik wil vast... wel, een, ik wil wel uh, een ander soort samenleving, een ander soort oh. land om in te leven... als de kant waar het nu opgaat. Ja. Duidelijk, we gaan naar de bellers, mevrouw Dancone. U blijft meeluisteren, ik kom zo meteen ja. uh, graag bij u terug ja. om de reacties ja. Ja. door te nemen. Uh, linkse kiezers moeten de kans grijpen om de PvdA de grootste te maken. Eens 43%, 57% is het oneens. Bijna 1500 mensen hebben gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met die Emma Kopman. Dag, eerbaar. Ik wilde even zeggen dat ik het uh, niet eens ben met de stelling. Uh, een paar maanden geleden zat mevrouw Dancona zelf bij Buitenhof te vertellen dat de PvdA het radicale midden is. En dat Samson niet betrouwbaar was. En Happy is P. En Alkrant. En nog een heleboel akelig woorden met, uh, met z'n vieren. Oh. En uh, inderdaad is de PvdA altijd overal op teruggekomen. En bijzonder onbetrouwbaar gebleken. Dat blijkt nu ook weer uit de berekeningen van het CPB... waar ze huh. toch flink gaan bezuinigen op de WSW... wat mij persoonlijk heel erg pijn doet. Waar gaat u wel op stemmen? Ik ga op de SP stemmen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Heuvel-Jouren. Dank meneer Van der Heuvel. Uh, ik wou even reageren. Ik vind het prima dat ze het grootste, de grootste partij worden. Alleen ik stem er niet op. Oh. En ik zal u ook vertellen waarom. Want ze moeten eerst maar weer eens bewijzen... dat het socialisten zijn... We hebben met Kok en met meneer Bos... hebben we een stelletje salonsocialisten aan de macht gehad... waar ik het beslist niet mee eens was. Ik ben toen uit de partij gestapt, want ik was lid. Uh -huh. Maar ik ben eruit gegaan, alleen daarom. Want het was toen al, en het zal nu niet anders zijn... één grote vriendjeskliek. Oh, Oké, okay. nee, uh, nou, nou dat, zijn, dat, dat, wel dat zijn een paar dingen zo op rij. Uh, u gaat in ieder geval niet op stemmen dit keer. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Mark Dag Mark. Ik ben het totaal niet eens met de stelling, want die mevrouw de konen maakt vullen echt belachelijk. Die heeft een aantal maanden, net wat die mevrouw in de eerste commentaar ook al zei, echt de PvdA in Samson onbetrouwbaar genoemd. En uh, kijk, ik, ik ben normaal gesproken stem ik op de PVV, Helaas moet ik nu overschakelen naar de VVD, omdat ik absoluut niet wil dat meneer Samson aan de macht komt. En uh, ik denk dat de kiezers dat van de PVV ook gaan doen, die nu op, op de VVD zullen moeten stemmen om meneer Rutte toch aan de wind te krijgen en te houden. Mm. Want wij zijn nog steeds uh, al een jaar of twaalf de, de rommel van de PVV aan het opruimen. Oké, okay, duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hier met hetzelfde, Schiedam. Dag. Echt goedemiddag. Ja, ik ben met Danny de Koning ook niet eens. Ze moet, dus, ik stem al veertig jaar op uh, de arbeid, maar we moeten de, uh, de VVD hebben we nodig. Alleen moet, uh, vanavond wordt het beslist. De stemmen zijn er al. En uh, Kijk, de, de, de democratie hangt al een stropdorst. Dat zie je dus van uh, Samsung, want anders zouden hier niet zo hoog gekomen zijn. Ja. En waar het om gaat is, de, de, de zwevende kiezers moeten we nu uh, stemmen. En we moeten vooral de groep van Twee Maar Modaal. En iets minder moeten we overtuigen dat de partij van de arbeid gewaarborgd is. Ja. En uh, Rutte is al na: uh, dat ze dat zeggen, pas op, een stem op Wilmers is een stem op de partij van de arbeid. En ja. Dat is Link. Ja. Dus en, u, moet, en, u, en, en u zegt ook van: Je hebt P van de en VVD in deze setting, als die peilingen straks een beetje uitkomen, die, heb je gewoon, die hebben elkaar gewoon nodig. Ja, we zijn gewoon, moet je luister, we hebben Ik ben zelf Marxist, maar we, kunnen, we leven in een kapitalistisch systeem. En dat, moet, dat kan je niet. Het SP wil dat wegdoen. Ja. Nou, wat er met er gebeurt, dat gaat niet. We hebben gewoon uh, het kapitalisme nodig. En we hebben de ondernemers nodig. Dan ja. uh, moeten de partijen blijven staan. En dan oh. zal er wel later misschien nog iemand. Kijk, mijn negen is geestelijk gehandicapt, maar ze zegt wel, alles kost geld. Dat ja. zou ze ik zelf hebben. En dat is Annie Dacona, die moet niet denken, die leeft in het verleden. En ook de koende dat is goed dat we daar niet in staan. Oké, okay. goed. Dank u wel. Stappen goedemiddag. Ja, dan meneer Van den Berg. Nou eh, denk ik dat met meneer Spekman achter de partij, dat socialisme of de socialistische gezicht wel goed zit. Maar wij hebben nou een kabinetscrisis en nieuwe verkiezingen in crisistijd door de bespottelijke capriolen eh, van een gedoogdrama van meneer Rutte. Die... ...waagt het nu om uh, een partij uit de PvdA een bedreiging voor het land te noemen. Vervolgens gaat hij al zitten uh, lispelen over uh, allerlei constructies uh, of, of coalities die niet mogelijk zouden zijn. Is dit een leider? Deze man die is toch alleen maar bezig om zijn eigen uh, naam nog in een geschiedenisboekje op te poetsen... ...omdat hij anders als loser de, de, de, de, de geschiedenis ingaat. Hmm. En u stemt dus woensdag op? Ga ik nog kijken. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat kan. U bent niet, nog zwevend. Niet, niet de VVD, want dat is een gevaar voor het land. Duidelijk, u bent er nog zwevend. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. spreek met Kees. Kees. Uh, het is net zoals in de voetballerij. Des te harder roepen dat de club achter een trainer staat. Des sneller ligt hij eruit. Rutte loopt nu te schreeuwen, paas kan niet. Samson begint ook al van, nou, ik weet niet of het kan en zo. Als je links aan de macht wil hebben, sp stemmen. De Partij van de arbeiders is jarenlang... Het socialisme vergeten. Bij Kok is de dus acte afbraak van de ziektewet begonnen. Afbraak van de uitkeringen. Verkorting van de uitkeringen onder Lubbers is ook gesteund door de PvdA. Door Elk socialistisch principe is verlaten. Het wordt tijd dat mensen eens een keer denken als ik een links kabinet wil moet je SP stemmen. Je moet de, de naar links houden. En Dank niet, na niet naar de rechters en naar rechts sturen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Goedemiddag, eens met de stelling. Als linkse kiezers invloed willen hebben... dan moeten Partij van de Arbeid en SP met elkaar optrekken. Kortom, dan moet ook de SP groot worden. Ik vind het onverklaarbaar dat in 2006... toen Jan Marijnissen met de SP 25 zetels haalde... Ja. dat toen dus de Partij van de Arbeid de SP heeft laten gaan. En toen in een bloedeloos CDA ChristenUnie PvdA-kabinet is gaan zitten... En dus geen linksbeleid. Dus de SP is ook heel belangrijk voor ja. linkse kiezers. Ja. Dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar Hedy Dancona. Uh, even met het laatste te beginnen mevrouw Dancona. Uh, dat was natuurlijk wel een punt. 2006. SP groot. Die hadden dus samen met de PvdA mooi in dat kabinet kunnen gaan zitten. En uh, men liet elkaar toch los. En dat ligt bij de SP nog steeds erg gevoelig. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat ligt bij mij ook gevoelig. Uh, uh, iedereen die, uh, die links uh, samen wil laten gaan... Dan moet ik ook wel zeggen dat met name op het Europa-standpunt de SP en de Partij van de Arbeid nog wel ver uit elkaar liggen. Maar daar is overheen te komen. Ik denk dat je met debat wel een eind komt. Maar, maar, zit, maar zit, zit dat, je, dat je, risico er nu ook niet in dan? Ja, maar het, het zit natuurlijk. Uh, dat, zeggen, dat, dat is het grootste het probleem: dat wij dus niet weten. Als mensen zeggen, nou, we zullen, het zal toch wel weer uitkomen dat de, dat de Partij van de Arbeid en de VVD samen gaan. Ja. Vandaag denk ik het nog niet. Als mensen zeggen, zoals sommigen... luister eens... de Partij van de Arbeid moet eerst maar eens bewijzen... dat ze echt socialisten... dat ze echt de socialisten zijn. Ja, Dat kunnen ze vooral bewijzen... doordat ze de grootste worden... en datgene doen wat ze in het verkiezingsprogramma beloven. Als je wil... dat er, dat er een links-Nederland komt... dan zijn het vooral die zwevende kiezers... de mensen die het nog niet weten... die eens uh, goed moeten nadenken... of ze in een... Of ze in een samenleving willen leven waar er weer hoop is. Waar we mm. mensen niet uit zullen. Et cetera, dat heb ik al gezegd. Ja. Maar ja, sommige van. Uh, dat is wel interessant. Dat uh, sommige van de bellers zeggen. Mevrouw uh, Irma Koopman, bijvoorbeeld. Uh, wat ik net beweerde. Een grote. Een grote linksbeweging. Een beweging vind ik eigenlijk wel een mooi woord. Zoals uh -huh. de Partij van de Arbeid. Dan hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn. Nee. Dan ja, hoef, maar je geen dat, rot, maar... hoef je elkaar niet voor rotte visten schrijven. Nee, maar, maar dat, dat Klapt u, even... u dat u eerst niet zo enthousiast was over Samson? Dat, nee. dat de, weer de zij, hè? Het, nee, ik heb ge enthousiast ik heb gezegd dat ik het jammer vond. En dat zei ik net ook al. Uh, dat, dat ze er niet bij gaan. Uh, bij dat lenteakkoord ja. zijn. Waarom vond ik dat jammer? Ja, achteraf roepen dat het je niet bevalt. Uh, dat is één ding. Maar. Het beste is altijd, net zoals het belangrijk is... om aan die wereldtafel als Europa en Nederland... als onderdeel van het Europa te zitten... zo is, was het ook belangrijk ja, om ja. te trachten... eensgezindheid te bereiken. En, uh, ja. en niet te zeggen, nou, ik heb niet meegedaan... en dat is maar ja. goed ook. Oké, okay. dank u wel voor het meedoen aan Stan.nl. Hedin partij, prominent van de PvdA. Eh, percentage is niet zoveel veranderd. 44% nog steeds eens met de stelling, 56%. Oneens, 1600 mensen ruim hebben de moeite genomen om te stellen, stemmen... Via onze site. Zometeen is het Dit is de Dag. Elsbeth met de onderwerpen. Ja, Willy Bord van Beek die neemt afscheid van de Kamer. Heeft daar 14 jaar in gezeten voor de VVD. Mooi moment om eens even met hem terug te blikken. En ook van hem. Hij was nog even fractievoorzitter. Ja, even hij is hoor. nog een ja. maand of vier. Ja. En dat was net in hele moeilijke tijden. Want toen had je de strijd tussen Rutte en Verdonk... En had je ook nog het gedoe rondom Ajaan Hirsjani. Dus dat, uh, hij kon uh, zijn lol op in die tijd. En nog, uh, uh, nog meer leuke onderwerpen, maar die horen jullie zo. Oké. Sorry voor de tussenvraag. Ja, geef niet hoor. Uh, Elsbeth, zometeen uh, in uh, Dit is de Dag. Uh,